De Amerikaanse inlichtingendienst NSE heeft zonder toestemming van de rechter 56.000 e-mails van Amerikanen verzameld. Dat blijkt uit gegevens die via een speciale procedure zijn opgevraagd. De NSA was naar eigen zeggen van plan het mailverkeer van buitenlandse terreurverdachten in de gaten te houden. En daarbij werden per ongeluk tienduizenden mails van Amerikanen onderschept. Toen de vergissing werd ontdekt zijn de mails gewist volgens de NSE. De dienst ligt onder vuur na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent. En ook zanger, tekstschrijver en min of meer voormalig cabaretier Thijs Maas... is nog steeds te gast in Casa Luna. Hij stelt hier vannacht zijn dubbel CD-studio voor... waarvoor hij ook liedjes vertaalde van mensen die hij bewondert... zoals Wendy Newman en Paul McCartney. En ook wil hij graag nog eens het bekende One for my baby vertalen. En daarbij roept hij, roept hij uw hulp in wie het volgende fragment... volgens hem al het beste vertaalt, die wint zijn dubbel CD. Het gaat om dit fragment...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 Nou, gaat u de uitdaging aan? Bel ons dan op 800-1121 of stuur uw vertaling naar Kazaloona uit NCFV.nl. zit klaar met een uh, nou, net niet rode pen, het is een blauwe pen. Maar ja. je zat al wat te strepen en uh, uh, te yeah. onderstrepen ook, want er komen al wat vertalingen binnen. Uh, ik, ik citeer nog één keer het uh, tekstfragment. We're drinking my friends to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. Uh, Zullen we eens kijken naar de eerste vertalingen die zijn binnengekomen. Ja, Als ja, u goed. mee wilt spelen, bel ons dan 0800-1121. Of stuur uw vertaling naar casa loena, het En voor uw tweet zingt Thijs Maas uw tekstje, weet het maar nooit. Uh, Wilco Lene speelt mee. En hij maakt van uh, dit fragment... We drinken, mijn vriend. Kijk eens hoe de nacht al van kleur verschoot. Neem nog één op de liefde en nog eentje op de dood. Ja, wat me meteen opvalt is dat de binnenrijm... Uh, dat Wilco de Binnenrijm niet heeft meegenomen. Dus er wordt inderdaad in het origineel gezongen... We're drinking my friend to the end. En dat is niet zomaar een binnenrijm grapje... maar dat is ook een muzikale rijm. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Het is een melodie, nee. alleen wat korter. Dus die, die zou ik wel erin willen. Um, en de tweede zin is te lang. Het aantal... Ja, meteen heel kritisch zijn, maar ja, dat, nou, daar zit ik hier ja, voor. Ja, daar zit ik voor, precies. Uh, er zijn gewoon te veel lettergrepen. Um, en dan neem nog één op de liefde. Dan zou ik misschien eerder zeggen, neem er één op de liefde... en eentje op de dood. In plaats van dat woordje nog, wat hij ook herhaalt. Dat zingt niet lekker, nog? Nou, nee, ik bedoel eerder dat neem nog één. Neem nog één, in plaats van neem er één. Dat, mm -hmm. uh, dat vind ik wat logischer Nederlands klinken, wou ik zeggen. Maar um, uh, ja, en het woordje nog herhalen, uh, twee zinnen na elkaar, dat vind ik... Eigenlijk een, een zwakte bot. En uh, dan de, de dood op het einde vind ik wel een heel groot begrip. Ik zou denken, ik begrijp het wel. Um, maar ik zou zeggen dat het er meer onder zou moeten zitten. Dus dat het iets, misschien iets beeldender en iets concreter zou kunnen zijn. Ja. Uh, wat niet wegneemt dat het een mooie poging is. De nacht die van kleur verschoot vind ik bijvoorbeeld wel mooi ook. Dat ah ja. voor Dan een uh, uh, vertaling van Rosa Haley. Uh -huh. um, misschien is Rosa van oorsprong Engelstalig aan haar naam uh, te oordelen. Um, die vertaling luidt... Kom, we drinken een glas op wat was op het eind onverwacht. Dus doe me er één voor mijn liefje en een eentje voor de nacht. Ja, dit, is, dat gaat heel goed, vind ik. Vind ik hartstikke mooi. Ze heeft wel, maar dat geeft ze zelf al aan. Uh, in de eerste en de derde regel eigenlijk een lettergeef veel. Uh, een soort opmaat erbij. Maar dat zijn de woordjes: kom, we drinken een glas. Dus doen we. Dus dat zijn dat, is, dat zou nog kunnen. Ik, ik zou zelf waarschijnlijk inderdaad het wel helemaal houden aan de. Ik zal mezelf houden aan de originele lettergrepen. Mm -hmm. Maar wat bedoel je um, precies met in de opmaat? Oh ja, ja, een precies. Nou ja, um, uh, je hebt eigenlijk het, het metrum van de tekst. Dus ja. dat, is, dat zijn de dus de ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dat loopt zo door. En dan, heb je, uh, en dan moet je ook het aantal lettergrepen goed hebben. Uh, dat moet je goed hebben, echt alsof het een puzzel is. Ja. Ja. Uh, en zij heeft eigenlijk een lettergreep te veel gebruikt. Dus een, een, voor de eerste tel heeft ze eigenlijk een extra lettergreep gesmokkeld. Maar dat is een beetje meer... Um, Ding is. Ja. <laughs> uh, en CV, ja, ja. Uh, want ik vind het verder eigenlijk heel, wel heel mooi. We drinken een glas op wat was. Dus hij heeft ook die binnenruim gebruikt. Ja. Op het eind onverwacht. Uh, ja, toen we er één voor mijn liefje en eentje voor de nacht. Ik vind die nacht ook heel mooi. Um, omdat The Road is iets heel Amerikaans. Hè? Ook het. het uh, het rijden over die snelwegen ja. en dat is in Nederland niet zo. Ja, voor de road, ja, een kwartiertje en dan ben je weer thuis of zo. Dus dat is misschien wel moeilijkste uh, om te vertalen. Dat, ja. dat gevoel van one more for the road. En ik vind eentje voor de nacht. Daar spreekt veel een soort wanhoop uit van. Nou, de komende tijd uh, zit ik nog met die vergane liefde in mijn hoofd. Dus hmm. uh, uh, ja, mooi. Ik vind het wel mooi. Ik vind het heel mooi. Aan de telefoon Carola Quint. Carola, goeienacht. Goedenacht. Je hebt ook een vertaling gemaakt, hè? Dat klopt, ja. Laat ze horen. We toosten nog eens voor het laatst en dan maar niet meer. Dus schenk nog maar eens in. De herinnering doet zeer. Mag ik hem nog één keer horen, Carola? Ja hoor. We toosten nog eens voor het laatst en dan maar niet meer. Dus schenk nog maar eens in. De herinnering doet zeer. Thijs. Wat ja. vind je van deze vertaling? Van Carola Quint. Nee, dat hoeft, ook niet, dat hoeft ook niet. Dat laten we Frank gewoon doen. Ja, of Thijs Maas. Ja, uh, ja mooi. Ik, ik, ik val me wel ook op dat je de binnenruim niet hebt gebruikt. Dus... Ja, die heb ik over het hoofd gezien, dat klopt. Oké. Okay. Um, en even kijken. De schenk nog maar eens in. Is eigenlijk De schenk ook... nog maar eens in. Zo moet je hem zeggen. Oh ja, en het is zo. So make it one for my in. baby. Kijk, okay, je kan toch ja. zingen hoor ik. Nou, uh, maar dat, daar heb je wel eigenlijk dan een, een lettergreep nog te weinig. So make it one for my baby, dat zijn er acht. Dus schenk nog maar eens in, zijn er zes. Eigenlijk zelfs twee ja, te weinig. Ja, maar toch, dus schenk nog maar eens in, ja, leek mij te passen. Ja, nou ja. ja dan, dan, dan zou je een beetje ermee moeten smokkelen. Ja, ja dat, uh, dat, het, zou, het kan. Uh, en dan heb je ja. die, die zin, daarna heb je eigenlijk um, een lettergreep te veel. Dan zeg je, de herinnering doet zeer. En je zou daar misschien gewoon het woordje de weg kunnen laten. Gewoon herinnering doet zeer. Dan wordt het ook een, een algemener, abstract gegeven. Zou mooi ja, kunnen ja, zijn. Ja, ik vond dat een beetje raar in zin. Om het zonder de te zeggen. Ja, precies. Nou oh ja, ja, ja, ik vind het wel mooi misschien om te zeggen herinnering ja. doet zeer. Maar dat is een kwestie van... Daar zou je geen moeite ja. mee hebben om dat, dat is te zeggen. Ja, okay. Daar zou ik geen moeite mee hebben, nee. Hm. Uh, dus uh, ja, ik vind het wel mooi. Ja, maar het moet Dankjewel. nog een beetje uh, uh, vrijgeschaafd worden. Ja, staat. precies. Ja, ja. Nog even doorpuzzelen, ik had doorpuzzelen, heel ja. weinig tijd. <laughs> wat zei ja. je? Had, ik had ook heel weinig tijd. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Nee, dat is, ja. uh, uh, dat is echt een, een puzzel. Dat kan echt ontzettend veel tijd kosten. Maar je bent ik wel aan het gekomen. Ik heb weer nieuwe teksten op liedjes gemaakt. Oh ja? En daar ben ik al een poosje mee bezig, ja. Ja, ja? ja. Wat, wat voor soort liedjes vertaal je dan, Carola? Nou, uh, ja, het is een beetje een uh, triest verhaal. Mijn, mijn uh, geliefde is uh, dit jaar overleden. Maar die, die zong graag voor zijn plezier... En toen heb ik uh, My Way en zij geloof je mij een tekst die op hem sloeg gemaakt. En die heeft hij uh, in 2011 in de studio ook nog opgenomen. dus tijdens de crematie uh, gespeeld. Op jouw tekst uh, is, is dat lied uh, gezongen tijdens ja, ja, de crematie? Ja, dan hebben we gewoon de ook um, zeg maar muziek erbij gezocht. Ja. En, of, nou nee, dat is niet helemaal waar. Een vriend van ons had een studio, maar die heeft die, die muziek erbij. En heeft hij zelf ingezongen en... Dat hebben we toen laten horen. Ja, dus je hebt ervaring met het hertalen van, uh, ja, maar, van teksten. Ja, niet professioneel natuurlijk. Nee, nee maar je, je krijgt ook uh, nodig, uh, de nodige complimenten van Thijs. Dank je wel. Dus uh, dank voor het uh, meedoen en voor jouw vertaling, Carola Quint. Oké, okay, graag gedaan. En bedankt voor het bellen. En tot een andere keer. Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag. Uh, nog één keer het fragmentje van Frank Sinatra. We're drinken, my friend to the end of a brief episode make it one for my babe and one more for the road hoe gaat u dit tekstfragment vertalen bel ons op 08001121 of stuur uw vertaling naar Casaluna uit Graag met vermelding van uw telefoonnummer als u dat uh, daarbij wil zetten. Meneer Rieks, goeienacht. Goeienacht. Goedenacht. Goedenacht. U heeft ook een vertaling gemaakt. Ja, ik doe heel gevaarlijk, want ik zit in de auto en ik bel oh. handsfree. Oh. U belt niet handsfree. Maar u maar heeft nacht. toch wel hopelijk handsfree, uh, althans uh, met de handen los van het stuur, uh, de, de nee, tekst opgeschreven. Ik nee, één hand aan het stuur. Oh. Een hand aan het stuur. En, en het is toch, ik zit toch in een... Uh, soort uh, file Oh. Fuik, want Ze zijn aan de weg bezig, dus ik rijd niet hard. Nou, do doet, u uh, dus uh, ja. okay. doet u maar wel heel voorzichtig. Doet u maar wel heel voorzichtig. Maar zo leuk. Nou, kijk eens mm -hmm. aan. No nogmaals, hoe voorzichtig, maar laat ons wel de vertaling horen. En meneer Riks, gaat u gaan. Ja. Mag, ik, mag ik het ook zingen? U mag het ook zingen, natuurlijk. Graag. Ja. Oké. Okay. Uh, we drinken, mijn vriend. Drinken maar door. Recht voor zijn raam. Geef me één voor mijn liefje. En één voor de slaap. <laughs> ja, meneer Rieks nou, vanuit de file. He, ja. Heel goedkope vertaling. <laughs> nou, ik vind het ja, dat Grieks Thijs hier. Uh, ik vond het wel mooi. De, de eentje voor de slaap vind ik ook mooi. Um, ja. Ook omdat het aangeeft dat, dat daar, daar hoor je meteen in dat het zo moeilijk zal zijn om te slapen. Dus in dit geval. Precies. Dat vind ik dat heel dat mooi ik aan. Uh, je, bent wel ook ja. de, je hebt er ook wel de, de binnenrijm nog even achterwege gelaten. Wat ik wel begrijp als je s'nachts in de file staat. <laughs> maar uh, dat zou wel mooi zijn om die nog, uh, die nog erbij te zoeken om hem nog helemaal mooi rond te krijgen. Um, en ik vroeg me af wat je, vroeg me af wat je, wat je dan bedoelt met de, de recht voor zo'n raap. Hoe je dat ziet. Nou, ik kan me zo voorstellen dat bij dat niet... De man om wie het gaat zit in een, in een café en, ja. en drinkt met zijn vriend. En zoals dat gaat bij mannen, kan dat drinken wel uh, heftig gaan. Dus uh, ze drinken maar door en, en recht voor zijn raad. Dus zonder einde, tot het einde van de nacht. Ah ja, hij geeft me nog één, maar dan maar voor mijn liefje waar het mee uit is. Ja. Uh, maar ook één aan mij, zodat ik wel kan slapen, omdat liefdesverdriet... Uh, ja, ik begrijp het. Ja. ja. Oké, okay, dus het recht voor zijn raap gaat over die, die mannenvriendschap. Over ja, de manier waarop ja. ze daar zitten. ja. Okay. Vind je dat ja, mooi uitgedrukt, Thijs? Uh, ik, nou, ik vroeg aan Thijs of, of die uitdrukking, recht voor zijn raap, of hij dat vindt passen in de vertaling van zo'n liedje. Uh, ja, ik vind het wel mooi. Maar het is omdat het zo'n zo standaard heeft, eigenlijk altijd. Um, toch een soort heel eenvoudige manier van, van zeggen. Maar wel altijd houdt het iets gedistingeerd. En recht voor zijn raap in, in de ja. omschrijving van Rieks begrijp ik het. Maar ik, ik zou er denk ik zelf niet voor kiezen. Uh, nee. Maar ik weet eigenlijk nog, nog niet waarvoor wel hoor. Nee, nee uh. maar het past bij hoe Rieks dit liedje beleeft. Ja, precies. Ja, en wat beeld dat uh, bij hem uh, oproept. Ja. Rieks, ik bedank je voor het bellen. Ik wens je nog een uh, veilige reis en nu handen weer helemaal aan het stuur dan graag, hè? Ja, ik ben, weer, ik ben bijna thuis. Oké, okay, nou, uh, uh, doe voorzichtig de laatste kilometers dan. Bedankt voor het bellen. Straks meer vertalingen van dat fragment van uh, One for my baby. Maar eerst weer een liedje van dat nieuwe album uh, van Thijs Maas. Uh, dat is het liedje dat we nu gaan laten horen. Dat is misschien wel je grote trots, hè? Het lied Amandelbloesem. Ja, daar ben ik inderdaad heel trots op, ja, dat dat gelukt is. Waarom? Um, nou, ik uh, zat in de winter alweer, niet vorige winter, maar de winter daarvoor... in het Van Gogh Museum voor de amandelbloesem. Het schilderij van, wat bijna iedereen waarschijnlijk wel kent... de blauwe lucht en die wit-gele amandelbloesem er tegenaan. En um, dat riep ineens heel veel bij mij op. Um, en meteen kwamen er allemaal gedachten bij, zoals... Uh, ja, maar dat is eigenlijk een cliché van een schilderij. Want het staat op koffiemokken en mousepads ja. en iedereen kent het. En, maar het raakte mij ineens. En ik uh, wilde daar graag een, een groot episch lied over maken zonder ironie. En um, ja, uh, uh, dus daar begon ik aan. Bang ook enigszins voor de pretentie die, dat, die ik toch voor ogen had. Of voor de grootsheid ervan. Ik was bang dat het pretentieus zou worden. En, uh, nou ja, ik ben trots op dat, dat het volgens mij t, uh, gelukt is... om dat toch te vangen, dat wat ik daar uh, ervoer. En hoe heb je weten uh, <laughs> te voorkomen dat het een pretentieus lied zou worden? Uh, nou, hier heb ik echt heel lang over gedaan. Um, ja, hoe heb ik dat voorkomen? Ja, door door de, de onzin eruit te halen. Dus, wat voor mij de onzin was. Dus, um, wat clichés mooi, zouden kunnen zijn. Ja, een, een mooie schaterij. Precies, ja. dat, dat heb ik... Uh, uh, wat is ook soms Darling zijn, omdat dan, dan, dan ziet dat er lekker uit. Of lekker dan, beeld. Ja, ja. zoiets, ja. ja. En dat heb ik er proberen uit te slopen. En, uh, uh, ja, en, en ook omdat we uh, sowieso de arrangementen van, voor de liedjes hebben we met z'n vieren gemaakt. En ik vind ook dat dat, dat is, uh, ja, zonder dat ik het wist, maar wat ik voor ogen had bij dat lied. Dat het, ja, dat het gelukt is. Ja, we gaan er naar luisteren. Ik noem nog even uh, de namen van jouw begeleiders. Daar heeft ja. Astrid uh, om die stuurde een mailtje. Uh, dat zijn uh, Thijs Kuppen op piano, Olaf Meijer op contrabas en Klaas van Donkersgoed op drums. Samen begeleiden zij Thijs Maas in Amandelbloesem. Nu is het. De dagen steeds korter, de nacht is weer langer dan gisteren. De snijdende lucht verzucht, zie je vriendje je mister. En het duurt nog zo lang voor de lente begint, De kou neemt voorlopig slechts toe. Het water staat stil in de ijzige sloot. Ik ben mat en alleen, ik ben moe En dus moet ik sterk zijn De amandelbloesem voor me zien De helder blauwe lucht misschien een levende gevlucht vooruit het voorjaar in een nieuw begin. Maar het is winter. Met elke nacht, nadert de kortste dag dichter. Verraderlijk zacht kleurt sneeuw, de wereld wat lichter. Maar laat je niet dollen, de dood is geweest. Niet in zwart, maar in duizendmaal grijs. Heeft hij al lang gehouden Vanzelf vergaat het bewijs. En dus moet ik sterk zijn. De amandelbloesem voor me zien. De Een levende gevlucht vooruit het voorjaar in een nieuw begin. zien wil begint er al weer wat te bloeien, een vaag verlangen te groeien naar de amandelbloesem. Ik hou me vast aan de takken die meters verzakken, maar breken doen ze niet, omdat ze sterk zijn. Thijs Maas, amandelbloesem van zijn nieuwe album Studio. Achterin zo'n CD boekje wat dan bij zo'n CD hoort, bedankt een mensen allerlei andere mensen als je een CD maakt. Dat doe jij ook. Ja. En uh, in het boekje bedank je ene Daphne voor onze amandelbloesem. Maakte dat een heel persoonlijk liedje? Uh, ja, dat maakt het wel extra persoonlijk. Ik heb samen met haar de muziek gemaakt. Uh. Ja, misschien is dat wel even alles wat ik op dit moment over moet zeggen, Helco. Dat denk ik. Het liedje doet je aan haar denken in ieder geval. Uh, ja, dat sowieso. Ja, ja, zeker. Draag je het ook wel aan haar op? Uh, ja, je bedoelt nu? of in, in, in, in de Nou ja, we hebben het, echt, we hebben het samen gemaakt, dus het is, het, het is eigenlijk van ons samen. Het is ook haar liedje? Ja. En meer ja. wil je daar nu niet over kwijt? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Gaan we terug naar die vertaling... Die uh, veel mensen In aan het maken zijn. Ja. <laughs> ja, laat die bal over wat anders beginnen. Hey, nou, hey. Ik, ik, ik faciliteer je, thuis. We gaan door over de vertaling van uh, dit tekstfragmentje: We're drinking, my friend. To the end of a brief episode. Het blijft mooi, hè, Tom? Ja, prachtig, hè. make it one Even keer gehoord. blijft mooi. And one more for the road. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. Ik hoor uh, uh, in jouw gesprekken met het luisteraars die meespelen, Thijs... veel uh, het woord binnenrijmen uh, vallen. Ja. En je mist dat. Een luisteraar uh, mailde ons en die vroeg... wat is nou precies binnenrijm? Ja, ehm... Um... Ja, normaal, of normale rijmen, ik weet niet of je dat zo noemt... maar meestal als rijmen op het einde van een zin. Dus je hebt hem inderdaad, je hebt eigenlijk als het ware vier zinnen. We're drinking my friend, zin één, to the end of a brief episode, zin twee... make one for my baby, zin drie, one more for the road, zin vier. Ja. En zin twee en zin vier rijmen op elkaar, episode road. Dat heeft bijna iedereen ook gedaan. Maar je hebt ook het einde van zin één, my friend... en dan halverwege zin twee eindigt het op to the end... Daar, dus daar houdt een... uh, Frank Sinaat er ook even in, he, ja. na, na ja. dat woordje end. Ja, ook omdat het dus niet alleen een, een taalkundig iets is... maar ook een muzikaal, uh, dat is vaak met rijm zo... dat rijm ook een muzikale rijm betekent. Uh, dat er een, uh, een melodie wordt herhaald of een variatie erop... of een sequentie heet het dan. Of zo. Um, ja, dus, de, dus die rijm zit niet op het einde van de zin... maar die zit hier halverwege, dus dat... Dat is dan wat je noemt binnenrijm. Ja, en jij vindt het belangrijk dat mensen daarop letten... bij het maken van een vertaling. Er komen heel veel vertalingen binnen. Oh ja. uh, dus ik, ik ga er gauw een paar met je doornemen. Ja. Hier een tweet, die is binnengekomen. Uh, we klinken nu vriend op onze tekorten samen zijn. Doe er maar één voor mijn maatje en eentje voor daarna. Uh, ja. ja, als we het nu toch over rijm hebben... dan zit dat hier eigenlijk helemaal niet in. Nee. Um, dus dat is eigenlijk heel jammer. Um, onze tekorten samen zijn lijkt mij niet helemaal correct. Op ons tekorten zijn, hè? Ja. denk ik. Ja. Ja. En dan een woord als een maatje. Doe mij er één voor mijn maatje. Uh, dat vind ik te licht. Een, een maatje. Ja, ik weet dat mensen zo soms hun geliefde noemen, maar dat vind ik niet een mooi woord ervoor. Uh, zeker ook niet bij, dus bij zo'n stem, dat vind ik dat niet passen. Een eentje voor daarna ja, is, is misschien wat te algemeen. Ik vind dan zoiets als wat we net hoorden, een nacht. Of, ja. Je uh, moet weer ja. werk maken van dat typisch Amerikaanse beeld... van One More for the Road. Ja, of dat inderdaad naar, naar Nederland halen of naar jezelf halen. Of daar in ieder geval iets inleggen van, van de toekomst die moeilijk wordt. Uh, wat we net voor de slaap, wat Rieks had dat. Ja, ja. Eentje voor de slaap, ja, dat vind ik ook mooi. Dan, dan, dan, daar zit meteen drama in. En, en eentje voor daarna is voor mij te weinig traag. Dat is te licht. Ja, te ja. licht. Dan gaan we naar een uh, vertaling van Tessa Heerschop even kijken. We toosten op het leven, het einde van de zomer, toost op de liefde en de toekomst bovendien. We ja, hebben eigenlijk hetzelfde probleem als net dat er volgens mij. Het is ook lastig omdat ik het nu snel hoor, natuurlijk, dat er geen rijm. Geen rijm, uh, geen rijm Zal ik in. Kan je even zit. geven? Ah, ja, in toekomst, alsjeblieft. We toosten op het leven, het einde van de zomer, toast op de liefde en de toekomst bovendien. Ja, ook geen binnenrijm, hè? Geen binnenrijm en überhaupt geen. Rijm. Uh, het einde van de zomer. Ik vind het wel mooi dat ze een beeld gebruikt. voor het omschrijven van het einde van die liefde. wat, wat ook in het origineel zit. Een uh, brief episode. Het is eigenlijk gewoon een, een, kort, een korte episode. Ja, dat is best abstract. Dat ja, snap je. Ja, het. Ja. En het einde van de zomer vind ik is ook een beeld wat je snapt. dat het over de liefde gaat. Zeker als er getoast wordt of zo. Dat, um, en daarna dan toast op de liefde. Ja, twee keer het woord toasten ook vind ik eigenlijk ook jammer. Omdat je. Dan in, in vier zinnen, twee keer hetzelfde woord gebruikt, dan zou ik iets anders misschien. Proost, desnoods. Dat ruimt um, dan ook nog. Ja, en de toekomst bovendien is eigenlijk wel vrij optimistisch. Iets optimistischer dan. Uh, dan Frank dan het de strekking. Ja, dan Frank ja, het bedoelt. Ja, ja, en dan. Ja, ja. Um, hoe heet de tekst ook weer? Harold Arlen? Johnny Mercer? Nou ja. Dat heb ik even niet. Eén van de twee. Nou ja, ja goed. Um, uh, ja, dus het, dat is me ook wat te licht. Dus je vindt sommige beelden wel mooi in die vertaling... Ja. maar aan de vorm valt nog wel wat te sleutelen. Zeker. En het mag wat meer melancholie hebben. Ja, dat, dit, dit liet is natuurlijk ja, super melancholisch. Ja. In die ja. vroeg met ja. die barman die hij zijn vriend noemt en drinken. En, en uh, ja, dat moet, dat moet tragischer, vind ik. Ja. Moet tragischer. Dan heb ik hier een van... Irma Ooyevaar die schrijft... een poosje terug zag ik Thijs Maas optreden... bij het Buma Kleinkunst-event. Een uh, avond was dat in aan Den Haag... Ja. Uh, met allerlei hoogtepunten uit de Nederlandse kleinkunstgeschiedenis. Uh, dat maakte me nieuwsgierig naar meer. Fijn dat er een album is. In de hoop daar een exemplaar van mm. te winnen... heb ik me gestort op een vertaling van One for my baby. En die luidt... Vriend schenkt me eens bij... en proost met mij op een tekortavontuur... Nog één glas op mijn liefste, het loopt tegen sluitingsuur. Ja, nou, dit is uh, qua vorm uh, vrij goed. In ieder geval de, de binnenruimte erin. En, ja, bij mij. Ja, um, vriend scheng is bij en proost met mij op een tekortavontuur. Daar zitten wel eigenlijk twee uh, lettergrepen te veel in. Dus je zou zeggen dat en proost met mij, dat die en gewoon weg kan. Proost met mij, dan, ja. dan past die. Op een, en te zou eigenlijk ook weg moeten. Op een kort avontuur. Maar dat is met vrij kleine aanpassingen recht te breien. Uh, nog een glas op mijn liefste. Vind ik mooi. Het loopt tegen sluitingsuur. Um, ja, dat, dat sluitingsuur vind ik wel vind ik een mooi vondst. Mm -hmm. Alleen het loopt tegen sluitingsuur. Dat kan heel goed. Alleen zit, het loopt nu op een onbeklemtoonde uh, maat. Dus je zegt eigenlijk het loopt tegen sluitingsuur. Dus die... Die loopt. Uh, dat is, ja, dat is een dus werkwoord. tegen krijgt alle, alle klemto ja, mee, terwijl ja. tegen in die zin een Niet maar onbelangrijk woord. Nee, is. Loop, loop is een werkwoord. En werkwoorden zijn belangrijk. Uh, in, een, in een tekst altijd belangrijk. En zeker in een liedtekst. Uh, da daar, ja, daar gebeurt iets. Dus... dus eigenlijk zou ze aan die laatste zin nog iets moeten doen. Ja, precies. Waardoor doordat die paar... tegen minder nadruk krijgt. Ja, nou zoiets. Maar ik vind hem wel mooi. En ik vind ook een, een, te, een kort avontuur, vind ik ook. Ik vind avontuur ook een mooi woord uh, daarvoor. Uh, brief episode, een kort avontuur, ja. En dan dat sluitingsuur, daar iets mee. Dan misschien iets anders net, maar mooie vondsten. En, en fijn ook de binnenruim gebruikt. Dus, ja. ja mooie complimenten voor Irma Ooyenvaar. Uh, straks uh, nog meer vertalingen. U kunt nog meespelen, 0800 1121. Uw vertalingen zijn ook welkom op kazaluna.ncrv.nl. En uh, noem ook even ons, uh, doe ons een plezier, noem uh, ons uw telefoonnummer. Dan kunnen we u wellicht ook uh, bellen. Dan uh, kunt u weer in gesprek gaan met uh, Thijs Maas over uw uh, vertaling. Ik had het al even over dat cd-boekje. Uh, je bedankt uh, daarin ook Maarten van Roosendaal. Ja. De vorige maand overleden zanger, kleinkunstenaar. Je bedankt uh, hem voor de inspiratie en de gulheid. Ja. Uh, ja, Maarten was een hele grote inspiratiebron voor mij. En ik denk dat ik namens bijna mijn hele generatie spreek. Jij bent 32? 32. En ook nu uh, weet ik dat bijvoorbeeld op Academie, dat er heel veel van hem gezongen wordt. Uh, ja, een hele bijzondere man die een geweldig tekstschrijver was. Goede componist. Volgens mij ook uh, zo'n perfectionist. Hè? In ieder geval uh, in het maken van zijn liedjes. Ja, dat denk ik ook, ja. En, en ook uh, ja, een geweldige performer. Dus uh, iemand die dat allemaal... Uh, die dat allemaal kon. En, uh, en gulheid. Omdat ik het voorrecht heb gehad... om enigszins te leren kennen. En uh, hij eigenlijk altijd heel... Uh, uh, heel gelijkwaardig... Uh, met mij sprak. Hm. En dat, vond ik heel, dat op zich vond ik heel bijzonder. Dat uh, iemand tegen wie ik zo opkeek... Uh, gewoon kritisch was. Op een... Niet, zeg, niet doserende manier, maar op een hele open manier. En, uh, Wat heeft hij geleerd? Een hele geleerd? lieve man. Uh, tja. Nou, dat, ja. Nou, ik denk vooral dat het, uh, dat het niet vrijblijvend kan zijn. Op, het, op een podium en ook niet in een tekst. Dat alles ertoe doet. Dat was ook. Als je hem zag spelen en of als je een lied van hem hoort, dan hoor je dat ook. Het allemaal belangrijk. Uh, dat heeft hij me, denk ik, geleerd. Zeker, ja. Laten we luisteren naar uh, de meester zelf, Maarten van Roosendaal. jij elk moment terug kunt keren Iedere dag, wanneer het avond wordt Maak ik de tafel klaar Een extra bord, bestek, je eigen stoel Een kaars, een glas Alsof je enkel opgehouden was Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene Waardoor ik ben voor altijd was verdwenen, ik hoor alsof de woning nog bestond, het de klink, het aanslaan van de hond. En jij komt binnen op het ogenblik, dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stilbedrijf de woorden vindt. Als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend. Liedje Ook wel een beetje wrang nu hij er niet meer is. Ja, heel frank. Ja, het is, uh, het is niet een, een tekst van Maarten zelf. Hij heeft uh, muziek, de muziek geschreven. Het is een tekst van Jean-Pierre Havy. En het is eigenlijk mijn lievelingslied, uh, omdat dit voor mij het summum is van een wat een goed lied moet zijn: namelijk en vormelijk heel sterk uh, en beeldend. Het is toch denk ik de eerste regel voor het schrijven: is... show, show don't tell. Uh, hmm. Uh, dus vertel het in een beeld. En dit is gewoon een heel eenvoudig beeld. En iemand die de tafel dekt voor iemand die er niet meer is... en die dat blijft doen. En dan die eindzin. Uh, er is op je gerekend. Hmm. Ja, echt hartverscheurend mooi, vind ik het. Ja. Je hebt ooit een liedje geschreven... helemaal in de stijl van Maarten van Roosendam. Uh, ja. Dat heb je ook uh, ooit gezongen in het NCRW-programma Volksspot. Die opname hebben we uh, teruggevonden. En dat klinkt zo. Thijs Maas, alles moet op. Smeer je in met factor duizend. Sluit je af in een kokon. Zet tien zonnebrillen op. Koop gordijnen van beton. Maak een vliegreis naar de maan. Blaas hete lucht in een ballon. Oh, je kan vluchten tot je een ons. Maar over vier miljard jaar ontploft de zon. vol en vatsig. Zet bijna lege flessen op een kop. Zet de verwarming op tien. Laat alle lichten branden. Alles. Maar dan ook alles. Moed op, moed op, moed op. Maak maar op. En als je nu wat somber wordt. Och schat. Het is ook wat, weet dan dat ik je nu al mis. Maar ook dat ik me dan gewoon weer troost met de gedachte dat uiteindelijk toch alles zinloos is. Dus klets alle zuurstof op, draag je kleren vuil en vaal. En drink, mijn liefste, niemand is meer bob. Rijdt de olievelden leeg, print alle bossen kaal. Alles, maar dan ook alles. Moed op, moet op, maak maar op. Wilt u een tasje erbij? Ja hoor. En als die dag dan komt... Sluit ik je in mijn armen, dan versmelten wij als één op mijn balkon. Dat zou het einde zijn, het wordt warmer, warmer, warmer. En dan smelten wij als sneeuw. Voor de zon. Alles moet op, moet op, maak maar op, maak dat op, ja hoor. Alles moet op, moet op, red mij niet, want alles moet op. Uit het volspotaggief. Thijs Maas, ja. alles moet op. Een, eigenlijk een ode aan Maarten van Roosendaal. Hoe uh, reageerde Beetje. hij toen hij dit liedje hoorde? Ja, ik heb het hem inderdaad laten horen iets, een tijdje later. En uh, hij zei, ja, ik vind het wel een goed lied, maar, maar volgens mij moet je mij eruit halen. <lacht> uh, dus ik heb, het, ik heb het ook gehouden en ik heb het gewoon uh, gezongen. Maar, maar dan niet in een slechte imitatie van Maarten, maar gewoon als mezelf. Thijs Maas. Um, er komen heel veel vertalingen binnen. Dus ik stel voor dat we er nog een paar gaan behandelen. Ja. Voordat jij uh, naar het eindoordeel gaat. Naar de beste vertaling. En de maker daarvan krijgt jouw uh, cd, studio. Uh, ik heb er hier eentje van Aafke uh, Marleveld. Ja. En Aafke maakt van We're drinking my friend to the end of a brief episode. So make it one for my baby and one more for the road. We toosten nog wat, lieve schat. En ik denk aan je lach. Ik drink hem tot op. Nee, ik drink hem op tot de bodem. En zeg je daarna gedag. Ja. Uh, mooi is mijn eerste reactie. Uh, valt me op dat ze het lijkt te hebben tegen de geliefde die, die er niet meer is. We toosten nog wat, lieve schat. Uh, of. Ja, dus uh, ja, het in zekere zin te tegen die liefde praat. Uh, terwijl mm -hmm. natuurlijk in het origineel wordt het tegen de barman. Is de barman uh, het aanspreekpunt. Ja. En dat hoef je niet per se te houden wat mij betreft. Maar um, nou ja, dus het is dus inderdaad echt een persoonlijke interpretatie. Um, enige wat ik nog nog op wat is zeg je daarna gedacht dat dan krijg je dus en zeg je daarna gedacht dan krijgt die je te veel dus nadruk. weer die klemtoon ja, die verkeerd ja, ligt, eigenlijk als wel het en, ware. wat je toch heel wat je zou kunnen doen denk ik, als je een lied vertaalt is dat je het uh, uh, uh, dat je het opzet en dat je het de tekst die geeft in je hoofd of hard op uh, waarom niet uh, meezingt en dan hoor je dan hoor je het dus ja. je hoeft niet eens zo heel technisch ernaar te kijken met jambus en klemtoon maar meezingen en je hoort dan zeg je da dat je te veel Nadruk krijgen. Ja, dat doe maar, ik altijd. Sinterklaasgedichten maken. Nou ja. Neem ik een liedje in mijn hoofd en op basis daarvan schrijf ik dan zo'n gedicht. Ja, dat is voor mij een hele goede methode. Uh, maar ik vind het trouwens deze wel mooi van Afrika. Dus dat moet ook gezegd. Oké. Okay. Dan aan de, aan de telefoon Rines Schoes. Rines, goeienacht. Hey, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja. dat mag ook. Ja. Rines, hoe heb jij uh, dit tekstfragment uit One for My Baby vertaald? Ja, ik moet zeggen, ik heb het hele lied niet en ik heb het twee keer voor horen zingen net. Ja. Uh, ik dacht aan... We drinken een glas op iets dat ooit was en nooit meer verschijnt. Dus drink er één om te feesten. Ah, dus drink er één om te feesten en één nog voor het eind. Ja, ja, kijk. Voor iemand die dat helemaal niet kent is dat heel erg knap. Sowieso in de tijd die je ervoor Dankjewel, hebt. Dank je wel, jongen. Ja, eh... Um... Even kijken. Uh, je zou misschien inderdaad nog iets, iets preciezer kunnen kijken... naar het aantal lettergrepen, ook hier. Dus we, drink, niet? we drinken een glas ja. uh, op wat was. Dat is eigenlijk de lengte die je, nodig, die je nodig hebt. Dus dan heb je iets te veel woorden gebruikt. Okay, maar dat, het is, is niet eens, ja. dat is heel makkelijk aan te passen. Um, en ik vind het wel interessant dat je de tegenstelling hebt gebruikt. Dus eentje om te feesten en eentje voor het eind. Ja, je sluit die uh, brief period af, hè? Precies. En uh, daarna is het voor eeuwig weg. Dus de, en, en dat feest is voor jou dan eigenlijk de avond die gaande is? Ja, want wat die brief period is, is, is, dit is de afsluiting. Hij is nog niet voorbij. Hij staat op het punt van, hè? Ja, ik snap het. Nou mooi. En ook dat je die een nog voor het eind, dat is dan een, een dubbelzinnig einde: het einde ja. van de liefde, het einde van de avond. Precies. Ik vind het, uh, ik vind het vrij goed werk, Rines. Nee, dank je. Je hoorde eigenlijk voor het leuk. Het was even een opwelling van me. Ik ja, ja. dat en ik vond het een uitdaging. Leuk, leuk dat je mee dit erin Dank je wel voor het bellen. Okay, Doe, doei, Doe, dank doei. Dank je. was dat. Luc, ook jij een nacht. Goeienacht. goeienacht. Luc, wat heb jij gemaakt uh, van uh, dat tekstfragment uit One for my baby? Ik zeg het trouwens nog even bij dat Roel Koeners, die straks na twee uh, op Radio 1 te horen is, die gaat het hele nummer draaien. Zoals u nu denkt, jij, ik hoor steeds met die vier zinnen. Het hele nummer straks uh, meteen na twee uur bij Roel. Uh, maar Luc, wat heb jij gemaakt? Ja, mijn zinnen waren we heffen het glas op wat er gisteren nog was. Schenk me kracht. Ik drink er één voor mijn dame en één voor de donkere nacht. Ja, fraai. Dat is schenk me kracht. Goeie vondst, vind ik dat. Uh, Dankjewel. Dus die, die dubbelzinnigheid van schenken. Uh, ja, ook, ook uh, voor jou geldt, Luc, uh, wat mij betreft... dat, je, dat er nog uh, wat te winnen is op, op opnieuw het aantal lettergrepen. geven. Dus om het precies in de vorm te passen zoals die in het origineel zit... Dus we hebben het glas uh, uh, was en jij hebt dan daar echt te, ook te veel woorden en dus die schenk me kracht is weer uh, uh, die is dan weer wat kort. Dus ik denk dat je de aantal lettergrepen in die zin wel goed hebt, maar de rijm dan op een ander punt hebt gelegd dan in het origineel. Um, ik drink er één voor mijn dame. Dat is heel chic. Dat vind ik ook mm. mooi. En één voor de donkere nacht. Ja. Uh, yeah. Daar ik even over te twijfelen, dat beeld. Ik snap wat je bedoelt, maar misschien vind ik dat, dat een beetje dubbel op. De donkere nacht, omdat. De... Ja, dus wat uitleggerig misschien. Ja, nee, ja, graag. Ja. Nee, ja, hij is wat uitleggerig. Oh, oh, dat is hij, hij uitleggerig, okay. ja, precies. Misschien is hij daar net te veel, maar ja, toch wel een, een, geslaagde, een geslaagde, vind ik. Met binnenrijmen. Hè? Met was, was. Ja, precies. Luc Hees, dankjewel voor het meedoen. Okay, Tot een andere keer. Dag. Okay. Uh, dan komt er een vertaling binnen van Ralf Stultjens uit Nune. Uit Nune? Uit Nune, daar kom je ook vandaan. Ja. He? Niet een oude buurman toevallig? Ja, Ralf Stultjens, ja, het zegt me zeker wat, maar ik, ik heb hem even niet paraat. Sorry, Ralf. Nou, Ralf uh, is aan het uh, vertalen geslagen en hij maakte van: De nacht is gevallen, mijn wallen verraden hevige pijn. Huh. V. Kom maar, je Toch heb ik liever de fles dan dat ik bij jou zou zijn. Kijk. Ja, kijk, wat, ja, dit... wat zit daar achteraf? Maar goed, dat is dan mijn. Uh, uh, mijn nieuwsgierigheid. <laughs> dat is inderdaad ook. Uh, uh, eigenlijk heel leuk, omdat het is echt een eigen, eigen interpretatie. Ja, absoluut. Uh, liever de fles dan dat ik bij jou zou zijn. Dat is in het origineel duidelijk. echt niet het geval. Hij heeft liever die vrouw dan dat hij bij de fles zou zijn. Um, uh, dus het is uh, niet een, een versie die ik. Ik zou hier niet, persoonlijk niet voor kiezen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Um, uh, want het, het, ja, we moeten er allebei wel om lachen. Ja, dus ja, ja. Er zit wel wat in. Uh, en er is ook wel nog wat te zeggen over de... Ook hier weer over, de, over het metrum en over de rijm. Dus uh, mijn wallen verra verraden hevige, hevige... Omdat dan... Uh, uh, dus die i, om eigenlijk een apostrof van te maken... Ja. Dat, dat is een beetje geforceerd. Dus um, ja, leuk dat het een eigen, een eigen visie heeft... maar uh, dan toch, moet het toch in die vorm zijn. Zeker bij zo'n standaard. Die standaard zijn. die zijn vormelijk heel sterk. En die hebben dat ook nodig. Dat, dat hoort daarbij. Dat vind je belangrijk dat het in de vorm goed klopt. of uh, dat het bij de sfeer past van dat liedje zoals Frank Sinatra dat uh, zingt? Uh, dit is inderdaad een totaal andere uh, ja. invalshoek. Ja, het, het staat niet helemaal los van elkaar voor mij. Hm. Dat, uh, die, dat die vorm zo dat, het zo. dat dat klopt en dat het goed loopt. Dat, dat, uh, dat geeft ook die inhoud meer kracht. Dus, ja. um, dus ik vind het niet helemaal los van elkaar staan. Maar ja, als ik moet kiezen, zeker ga, het gaat het om dat, het, dat, het, uh, dat het, het, publiek, het publiek geraakt wordt. Daar ja, gaat het, om. het gevoel moet weergegeven ja, worden. Maar die vorm is daarvoor zeker ook, uh, ja, wel echt ook belangrijk. Ja. Willem de Geus, goeienacht. Goeienacht, jongens. Dag, Dag Willem. Willem, <laughs> Hallo. Willem Hallo. wat heb jij gemaakt? Ik heb het volgende gemaakt... We drinken ons zot op het slot, want het wonder is weg. Doe maar één voor mijn liefje en nog één voor onderweg. Ja, ja mooi. Dus, Gezongen. Dus, die klopt niet natuurlijk, maar de, de, dat is ook omdat ik het lied helemaal niet ken. <laughs> oh ja, dat nou, klopt toch, toch wel ongeveer. Um, ja, ja, onge ja, ongeveer. Uh, mooi, het, uh, wat, wat zei je? Het, het slot, hoe was, die? Hoe was het, het begin precies? Zij dat nog een keer? We drinken ons zot. We drinken ons zot, ja? Ja, we drinken ons zot. Op het slot. Op het, sl op het slot, want het wonder is weg. Het wonder is weg, precies. Doe maar één ja, voor wel. mijn liefje en nog één voor onderweg. Ja, ja precies. Uh, nou, volgens mij heb je het daarover. One for the road. Ik ken wel die uitdrukking. Uh, nog één voor onderweg. Ja, is, is dat een uitdrukking in het Nederlands? Eén voor onderweg? Nou, ik, ik, ik woon in Zeers-Vlaanderen. Misschien helpt dat. Ja, dat scheelt, ja. Dan heb je wel een te <laughs> ja, soms. Ik. Ja. Als, als ik hier uh, uh, Nee, ik, ik ken die uitdrukking hier. Ja. En, en misschien is het... Ik, ik, ik, vind, ik vind het ook wel mooi hoor, Eén, nog één voor onderweg. Het ja, wat wat is net meteen, heel, meteen ja? wel heel duidelijk. En die, en die landigheid, die zit er al wat in. Ja, nee, zeker. Um, en onderweg is natuurlijk ook, ook dubbel. Net als voor de road, dat is ook de weg, ja, de weg van het leven, ja. zogezegd. Ja, um, ja precies. Alleen heb je eigenlijk, als ik dan nog iets over de vorm zou mogen zeggen, is. dan, dan heb jij geschreven. Het wonder is weg. En je ja. hebt op het einde ook onderweg. Dus je hebt nou, eigenlijk. Ja, het, het, het, het, dat weg en weg, daarvan kun je dus zeggen. dat is een beetje lelijk. Uh, uh, omdat het niet rijmt, maar gewoon. Ja, is. ja precies. En, dus, dat, en, daar daar zei je. Wel, het, het wonder is weg, vind ik. dat is wel weer mooi. Ook, ook vanwege die alliteratie. Ook, alliteratie past ook, vind ik, bij zo'n standard. Uh, maar dat, dat twee keer weg. Daar zou, ik nog, daar zou ik zelf nog uh, ja, onder, op onder, doorzetten. Onderweg is één woord. Dus ja. het, het, het, het wonder is weg. En um, ja, dat zijn zelfs... Het wonder is weg. Maar, afijn, ik zou het kunnen verdedigen, maar goed. Dat, ja, nee, ik, ik, dat begrijp voor, ik, ja. Voor, voor mijn gevoel kan het. En waar je natuurlijk mee zit, wat, wat ik dan doe... is dat ik... Ja, je begint dan met onderweg. Ja. Snap je? Want dat, dat wil ik er dan in hebben. Tuurlijk. Als je dan zegt van... Nou ja, wat... Uh, wat kun je daarop laten rijmen? Dat is heel lastig, want als je alleen maar uh, uh, pech doet, bijvoorbeeld, het, het woord onderweg, dat, um, die eerste klank onder, die moet dan ook daarin terugkomen als je iets daarop wilt laten rijmen. Ja, ik begrijp het. Uh, toch zegt ja. Thijs van dat onderweg weg, dat, dat is eigenlijk uh, dubbelop. Voor jou geldt dat minder, uh, uh, begrijp ik. Uh, maar ik vind het fijn dat je meedeed, uh, Willem. Nou. En uh, dank voor het bellen en voor het uh, vertalen. Oké. Okay. Tot een Dag andere keer. Dag, Willem. Veel plezier nog. Dankjewel, dank je. Dag. Dan een vertaling van meneer Van der Beek. Weer dronken, mijn vriend. Wel verdiend na het waarde verhaal. Maar ik denk steeds aan mijn ex, lief. En wat er nog komt allemaal. <laughs> en wat er nog komt allemaal. Dat is ook, een, dat is ook een, echt een te lange zin, eigenlijk. Hè? Um, ja, mooi. Zou je, ik, ik, lastig om hem zo heel snel... In me op te nemen. Zou hij nog één keer één keer ja, persoon, ja, ja. kunnen lezen? Weer dronken, mijn vriend. Welverdiend na het ware verhaal. Het ware verhaal, ja. ja het ware verhaal. Maar ik denk, uh, st maar ik denk steeds aan mijn ex-lief... en wat er nog komt allemaal. Oh ja. Um, ja, ex-lief. Daar val ik eigenlijk wel over. Het woord ex-lief... Um, vind ik niet een, niet een mooi woord. Mm -hmm. En, en uh, ook eigenlijk te veel uitgelegd. Uh, wat, waar, waar het over gaat. Ik zou meer... Als je zegt, uh, Wat zou je daarvoor in de plaats zeggen? Oeh, nou misschien gewoon uh, überhaupt lief. Ik zou het woord ex niet eens noemen. Als je het woord liefje noemt en dan blijkt verder uit de context, als het goed is wel, dat dat niet meer het liefje is waar je echt bij bent. Ja, want waarom word je anders dronken met die vriend? Precies, precies. Ja, Dus ja. Dat, dat zou ik meer uit de context willen laten spreken. Eigenlijk zoals bij dat liedje Ritueel net. Dat uit het, het beeld alles blijkt in plaats van dat je het zou moeten, echt zou moeten benoemen. Ja. Thijs, het wordt zo langzamerhand uh, tijd... Oh, is het zo uh, meneer Van der Beek, uh, dank u wel voor het meedoen... Um, om zo langzamerhand naar, naar een uh, winnaar te gaan. Ik, ik geef je daar even de tijd voor. De uh, ja. tijd die wij gaan benutten om nog één liedje te laten horen van uh, jouw album. Ik vind het zelf misschien wel een van de allermooiste liedjes. Um, het is een dubbel album, zeg ik nog maar eens. En dit is het uh, vierde liedje van de eerste sessie. Het heet Niemand komt dit ooit te weten. Dit is Thijs Maas... Dit is nog niet Thijs Maas, want we moeten de cd nog eventjes scherp zetten. <laughs> dan heb ik hier nog eentje, dan ga ik hem gewoon even lezen. Ja. Uh, van Stef Bots. Stef Bos. Uh, ah, nee. Ja, Stef Bos doet ook mee. Uh, maar dan met een teler tussen. We nemen er één op ons korte verpozen. Zo één voor jou, mijn vriend. Dan één op onze aftocht. Dat is het uh, laatste uh, vertaalde tekstfragment. Gaan we nu luisteren naar Thijs Maas. hol in willen slepen maar ik hou je hier buiten de deur ik zou je aan mijn vrienden willen tonen maar je blijft een leugen zonder kleur ik zou het van de daken willen schreeuwen maar ik maak geen geluid Ik zou een haar van jou wel willen koesteren Maar ik wist elk spoor zorgvuldig uit Weten. Het is ons geheim en dat moet zo blijven. Wij zijn beperkt in ruimte en in tijd. Wij hebben daarmee moeten leren leven hier in onze eigen werkelijkheid. De liefde is echt, als wij dat nou maar nooit vergeten, want niemand komt dit ooit te weten. zijn we samen in een grote ruimte Met jouw familie, vrienden, je zoontje met zijn klas Ze huilen en ze praten over jou En denken goed te weten wie jij was Ik sta hier achterin want het is vol In stilte hoop ik dat ze me wat vragen nu loop ik aan het einde van de rij en zie ik hoe zes anderen je dragen. van zijn album Studio, dat binnenkort verschijnt. Niemand komt dit ooit te weten. Ja, u kon uh, dit tekstfragment van Frank Sinatra vertalen. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby.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 ja, en dat deed u echt almas. Thijs Maas heeft alle vertalingen doorgenomen. Soms aan de telefoon, soms uh, mailtjes zijn binnengekomen. Hebben we hebben ook nog mailtjes binnengekomen... die we niet in de uitzending uh, behandeld, moet ik zeggen. Die we niet in de uitzendingen uh, hebben behandeld. En uit al die uh, vertalingen, Thijs, heb je er één gekozen? Uh, welke vertaling is zo goed dat die beloond wordt... met een gesigneerd exemplaar van jouw cd? Studio? Nou, ik even te twijfel, ik vond die van Irma Oivaar heel mooi... Uh... Uh, maar die, uh, uiteindelijk heb ik daar niet voor gekozen... omdat er toch een paar schoonheidsfoutjes in zaten. En omdat de zingbaarheid wat minder was. De eindklank was bij haar avontuur en sluitingsuur. En die u, lange u, dat zingt niet zo lekker. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor... Ja, dankjewel. Uh, die van uh, Rosa Haley. En wat uh, was die vertaling? Die was... Kom, we drinken een glas op wat was. Op het eind onverwacht... Dus doe me er één voor mijn liefje en eentje voor de nacht. De mooiste vertaling van One for my baby... Uh, Rosa, jij krijgt de cd uh, toegestuurd. Stuur ons nog even een mailtje als je wil met uh, je adres. Dan zorgen wij ervoor dat de cd uh, bij jou thuisbezorgd wordt. Thijs, ik bedank uh, jou voor je komst, Thijs Maas. Fijn dat je er was. Ik hoop Heel dat je uh, cd-studio's een verdienende weg vindt. Ja. En je gaat de liedjes ook nog uh, zingen in het theater in het komend ja, seizoen. Zeker. Ja, zeker. Ja. De voorstelling Concert gaat in reprise. De officiële presentatie trouwens, van de cd is op 23 september in Toemler in Amsterdam. Thijs, nogmaals bedankt. Uh, u bedankt voor het luisteren, bellen, mailen en voor het vertalen natuurlijk... En als u morgen nacht opnieuw naar Casa Luna luistert, en dat zou ik doen als ik u was, dan hoort u Frank Dumosje. Hij gaat in gesprek met Bertolt Gunster. En Bertolt Gunster is de grondlegger van de ja maar filosofie Nou, ik ga voor vannacht de luiken sluiten. wens u voor zo dadelijk veel genoegen in de nacht, die anders klinkt hier op Radio 1. Dankzij vage collega Roel Koeners. En hij begint straks met de One for My Baby natuurlijk mm. van Frank Sinatra. En wat ons allemaal betreft wens ik u nog een goede nacht.